City Dijkers met het NOS Journaal. Bij wraakacties van kolonisten in de stad Havara op de bezette westelijke Jordaan-oever... is een Palestijnse dode gevallen. Zo'n 100 mensen raakten gewond, meldt de Israëlische krant Haaretz. Het leger is ingezet om de rellen onder controle te krijgen. De Israëlische premier Netanyahu roept op niet het recht in eigen handen te nemen. Een paar uur na de schietpartij eerder vandaag, waarbij een Palestijn twee Israëlische doden... Stichtten een groep kolonisten brand. Verschillende auto's en woningen werden in brand gezet. Vanwege het oplaaiende geweld was er vandaag voor het eerst in lange tijd hoog overleg... tussen Israël en de Palestijnen. Er zijn afspraken gemaakt om het geweld te bedwingen en om verder te praten. Premier Meloni van Italië heeft geschokt gereageerd... naar de dood van tientallen migranten op de Middellandse Zee. Zo'n zestig mensen kwamen om toen hun boot verging... Volgens de Italiaanse kustwacht waren er zo'n 120 mensen aan boord. De migranten, Pakistanen, Afghanen en Somaliërs, waren vertrokken uit Izmir in Turkije. Morgen is er op topniveau overleg over een oplossing voor de Brexit-problemen. Voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie gaat naar het Verenigd Koninkrijk. De premier Sunak wil ze persoonlijk verwerken aan het Noord-Ierland-protocol. Een hardnekkig struikelblok over grenscontroles. Er wordt steeds meer gespeculeerd dat er wel een doorbraak in zicht is. Het woonprotest in Amsterdam is voorbij. Honderden demonstranten vroegen op de Dam aandacht voor de problemen op de woningmarkt vanmiddag. Daarna hielden ze een mars door de Kalverstraat. Daar werd het even grimmig toen de politie een groep demonstranten tegenhield. Maar uiteindelijk kon de zogenoemde mars tegen wel doorgaan. Het weer, het is onbewolkt en vannacht gaat het in het binnenland 2 tot 5 graden vriezen. Morgen is het zonnig, een matige Noordoostenwind en het wordt 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. It's just a silly face I'm going to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 Leren aantrekt zonder haast. En na zonder bijna te denken. Kijk ik naar een omgekeerde streep die van een volmaakte schoon. De schaduw kan mij beblinden, dus ga niet weer, ga nooit bij me weg, maar als je ooit verdwijnt, laat mij dan. Love the world So hard to control. Aye, aye. My heart is a. Dude.